Door almeegens met het NOS-journaal. Bij steekincidenten zijn in een aantal plaatsen mensen gewond geraakt. In Sittard werd een man in zijn gezicht gestoken bij een ruzie. De verdachte is opgepakt. In Uden werd een vrouw met een kapot glas in haar gezicht gestoken. En ook hier kon de verdachte direct worden aangehouden. En in Hilversum is gistermiddag een jongen van 14 neergestoken. Zijn situatie is volgens de politie stabiel. Hier ontbreekt van de dader nog elk spoor.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 Gisteren maakte Defensie in Washington de ontdekking van een eerste ballon bekend in het Noord-Amerikaanse luchtruim. China ontkent dat het hiermee Amerika wil bespioneren. Het houdt vol dat het om een afgedwaalde weerballon gaat. Elon Musk is niet aansprakelijk voor de verliezen die investeerders leden toen hij aankondigde zijn autobedrijf Tesla van de beurs te halen. Die aankondiging in 2018 leidde tot een run op Tesla-aandelen wat de prijs flink opdreef. Toen later duidelijk werd dat Tesla helemaal niet van de beurs zou worden gehaald, daalde de prijs weer. Het weer, vanochtend in het noordoosten soms zon, later overal bewolkingen vanuit het westen op steeds meer plaatsen, regen en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 No, please.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 kantjes gedaan, dat werd dan in onderdeks opgeslagen. En uh, zo werd de haringvangst uh, eigenlijk tot de begin jaren 70 nog uh, bedreven, de vleetvisserij. Tot het begin jaren 70 nou Ja, met loggers dan, ja, ja. Niet meer met bomschuiten. De bomschuit raakte er een beetje uit. In Egmond zijn bijvoorbeeld de laatste vijf uh, op in januari, begin januari 1900 geveild. Daarmee viel het doek voor de Egmondse vloot. Ik geloof in Zandvoort al eerder, maar die kleine bomschuitjes, die zijn wel tot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 Er waren geen havens tot, tot de komst van IJmuiden en, en Scheveningen natuurlijk. Toen ja. kwamen er kielschepen. Ja. En toen was, het langzaam, was dat langzaam een beetje de ondergang van de bomscheap. Ja, je, je vertelde ook net van, nou, een schip is een schip... en als je goed vaart, dan zie je dat ook. Maar hoe, ja, kan, je, hoe, hoe kan je dan toch je creativiteit erin weg? Ja, dat is een soort vuistregel. Dat is altijd ja. zo, met je, iets, iets vaart zoals het eruit ziet. Ja. En vliegtuigen ook zo, hè? vliegen en varen lijkt veel op elkaar. Maar um, je creativiteit, nou ja, ik, ik, ik vind het zelf het leukste... om hem zo natuurgetrouw mogelijk te maken, hè? van eikenhout. Dan ben je plankjes aan het buigen met, met, met water en met, uh, met hitte...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 Wellicht kunnen we in de toekomst eens gaan denken om, om, om een wat grotere bomschuit die werkelijk vaart te gaan bouwen. Zoals we dat in Egmond hebben gedaan met die pink. Ja, ja. Dat zou natuurlijk een geweldig dat stukje promotie zijn. Dat zou verantwoordelijk een, een heel stukje mooie dus promotie zijn. Ik, ik ja. denk persoonlijk, ja, ik heb natuurlijk ook met een bestuur te maken, maar ik kan niet voor mijn beurt praten. Maar het is, ik denk persoonlijk dat we misschien eens wat meer moeten gaan kijken naar alleen modelletjes bouwen. Dat het, dat het ook wat, wat dat meer overstijgt. En het is gewoon een heel leuk handelsmerk. Die bomschuit, dat staat voor de Hollandse kust. Hè? Voor de Hollandse zijde, zoals ja. het en, is En dat project in Egmond. Daar hebben dan de bedrijven en de gemeenschap... de handen in één geslagen om dat te financieren. Nou, daar Was... hebben natuurlijk wel wat mensen ja. uh, geld in het potje gedaan. Hè? Want er moet eikenhout gekocht worden. Ja. En dat eikenhout van de Bomschuitenclub. dat, dat, dat, We zijn dat, een dat mag geen naam spijtjes. hebben. Maar ja. uh, dit zijn hele grote stukken uh, ja. uh, uh, planken en zo. Die dan ook gebogen moeten worden met vuur en met water... En,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 Het tuig erop en dan ging je uiteindelijk naar zee. Zo was dat ongeveer. Ja, nou, ik voorzie je dat er wel een vervolg komt op deze uitzending. Ja, het is ja. wel leuk om er nog eens wat mee te doen. En ik zou ja, ieder die luistert willen oproepen... ga naar bomschuitclub.nl en uh, lees verder en kom eens langs. Het uh, is altijd koffie en je bent welkom. Het is gewoon gezellig en leuk om eens te kijken bij die, uh, bij die schuitjes... en de mensen die dat nou maken.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 .nl, .nl en dan kom je vanzelf bij de Zandvoortse bomschuitclub. Daar kun je ook zien wanneer het open is... dat ze langs kunnen komen. Op je ja, kunnen het staat al vanaf 1977. Het is een ja, ja, aardig tijdje. Heeft het al volgehouden en het is nog steeds leuk. Er zit nog steeds muziek in die bomschuitclub. Het is gewoon heel leuk. Nou, Dat is een mooie oproep. Uh, Dank je wel voor je komst. En uh, voor deze prachtige bomschuiten die hier op tafel staan. De kijkers op uh, internet kunnen het in ieder geval zien. En andere mensen, graag gewoon een keertje kijken bij de bomschuitenclub. Dank je wel.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 Oh yeah Someone said you was asking out to me But I know your best is a blagger. I said tell me your name is this sweet She said my boy is dagger Oh yeah I was gonna she was hard seen and everything she got I was born she was over the worst of it Give me care thank you dear. bring your sister over here let her dance with me just for the hell of it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 Ah, dus het is gewoon een enorme dus, uitbreiding. We gaan niet overstappen, maar we gaan, uh, we gaan gewoon uh, extra eigenlijk...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 Nou, dat en dat goed. kan ook de week daarna nog. De week er... Ja, dat kan <laughs> het is... hele jaar natuurlijk dat willen lopen. Maar... Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Even feliciteren het is... van het is gelukt, het staat er nu, toch? Dat is de opening toch ook wat leuk. Ja, dat ja. is wel leuk. Dat mensen zijn toch nieuwsgierig nu al hoor. Nu zijn een heleboel mensen al nieuwsgierig. Oh, wat gaan jullie er precies in doen? En hoe wordt het? En, uh...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 En we, ik heb een horeca diploma dus dat zou ook eventueel kunnen. Maar in eerste instantie niet. Nee, precies. Nee, dus dat is Maar beetje een beetje een beetje een beetje ja, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje zich nog uit, het een beetje ja. aan en wie weet dat we wel ijsjes gaan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 Dankjewel. Ja, okay, ja, en hartelijk welkom zou ik zeggen. We komen zeker langs. Ja, oké. Okay, tot dan. Dag. Tot een weekend. Doei. Dag. En dan uh, was dit Roy alweer...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 I'll go along with someone like you It doesn't matter what you did